De duurzaamheidsorganisatie Urgenda is blij met de daling van de uitstoot... maar laat aan persbureau ANP weten dat er meer nodig is. Het dodental bij een bootongeluk in Gabon is verder opgelopen. Reddingswerkers hebben nog eens 15 lichamen geborgen... en daarmee komt het totaal aantal doden op 21... Vorige week, donderdag, zonk een ferry voor de kust van Gabon. Reddingswerkers hebben met helikopters en boten gezocht naar de vermisten. Meer dan 120 mensen zijn gered. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend.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 you're gonna tell me in time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 My patience. But you keep on me intoxicated. Why'd you only call me after midnight? of the night, the night, oh yeah. Da <speaking> ba <in Spanish>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 Ik dat Ik heb het op een Zo mij brillen, ja. lo diría. Kantoor de kinetes, ja, zoon zonnaria. Choque con tu química, que suelte la mía. Lo que tengo lo gastaría, porque tu somos mij brillen, ja. Zo mij como los de antes. El respeto en boletos y diamantes. Se me para el corazón, ook al mirarte. Boska, tu, tu, canto, pa' que tu me cantes. Zo mij doe como los de antes.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 Hey, Qué tal sonaría son, son ¿Quién lo diría? ¿Qué sonaría son, ti ¿Quién lo diría? ¿Qué le sonaría son,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 It's alright, right Cause I'm